De twee, onder wie een soenitische geestelijke, werden vandaag in het noorden van Libanon door militairen doodgeschoten toen ze niet stopten bij een controlepost. Uit protest blokkeren soenieten in sommige steden wegen en verbranden ze autobanden. In Beirut zouden zes gewonden zijn gevallen bij een schietpartij. Veel soenieten in Libanon zeggen dat het Libanese leger een verlengstuk is van het regime in Syrië. Het leger heeft een onderzoek ingesteld naar de dood van de twee tegenstanders van het Syrische regime.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 Als je me mata, ai, se eu te pego, je me pakt, als je me delícia, je delícia. me me mata. als je me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 It's on Come on, Hamid, then we hit bang